7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Onnodige hersenoperaties in ziekenhuis Enschede. SGP teleurgesteld over afschaffen verbod op godslastering. En farmaceutische industrie houdt meer rekening met arme landen. <tieden>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 onderzoek van het ziekenhuis staat los van de strafzaak tegen janssen Stuur, die vandaag begint. Toen OM beschuldigt hem ervan zwaar lichamelijk en psychisch letsel... te hebben veroorzaakt door verkeerde diagnoses en behandelingen. Het ziekenhuis besloot vorig jaar tot extra onderzoek... na een interview met een patiënt in een regionale krant. Bij de vrouw is een stukje uit de hersenen genomen. Over de noodzaak van die operatie zijn twijfels gerezen.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 De zeespiegel stijgt veel harder dan de Verenigde Naties dachten. Dat zeggen onderzoekers die de voorspellingen van de VN... hebben vergeleken met wat er werkelijk gebeurde in de afgelopen 20 jaar. De resultaten worden besproken op de 18e VN-klimaatconferentie in Qatar. Volgens onderzoekers is de zeespiegel sinds 1990... met ruim 3 mm per jaar gestegen. Dat is 60% meer dan de 2 mm waar de VN rekening mee hield. De onderzoekers zijn bang dat andere voorspellingen ook niet kloppen. Zo raadt de VN uit van een stijging van de zeespiegel deze eeuw van maximaal 59 centimeter. Maar de onderzoekers houden rekening met een stijging tot mogelijke meter. De opwarming van de aarde zal zeker niet trager verlopen, waarschuwen ze.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 Ook in de noordelijke stad en een plaats daar in de buurt, ontploften autobommen... waarbij onder meer het hoofdkwartier van een Koerdische politieke partij werd getroffen. In Middelharnis op Goeree-Overflaké heeft de politie twee mannen uit Tilburg aangehouden in een drugslaboratorium. Dat werd ontdekt toen vaten met grondstoffen voor de drugs begonnen te roken. In eerste instantie dacht de politie en brandweer daarom nog dat er brand was in de loods. De politie overwoog een woning in de buurt van de loods te ontruimen. En dat bleek na een meting van de concentratie gevaarlijke stoffen in de rook niet nodig. Bij politieinvallen in tien panden in Utrecht en twee in Breda... zijn ruim een half miljoen euro, 150 kilo hash en een vuurwapen in beslag genomen. Er is ook beslag gelegd op een aantal panden. Twee verdachten zijn opgepakt, een man van 52 uit Utrecht en een man van 30 uit Breda.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 Dan het weer nog vandaag wolkenvelden en wat zon. Hier en daar begint de dag met mist. En vooral in de kustgebieden is er ook kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 8 bij een matige noordenwind. Morgen afwisselend zon en buien. De meeste buien in de kustprovincies. En het wordt 5 graden in het oosten en 8 aan zee. ANWB Verkeersinformatie. Nog geen 20 kilometer file, valt allemaal reuze mee. Wel twee ongelukken. Op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Purmerend Noord, 3 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij knooppuntplein Polderplein, 5 kilometer. En daar is één rijstrook dicht. Hoe combineer je een veilige IT-infrastructuur... met een hoge mate van toegankelijkheid?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 Goedemorgen, hoe moet het verder in Egypte? Krijgen ze daarna Mubarak en de zwaar bevochten revolutie... weer te maken met een dictator? Als het aan het demonstrant op het Tagierplein ligt, niet. Zo ze gisteravond weten, Sander van Hoorn doet verslag. De praktijken van ex-neuroloog Janssen Steur... hebben al heel wat wenkbrauwen doen fronsen, maar het kan nog veel erger. Zo blijkt nu uit onderzoek van het ziekenhuis in Twente... waar de neuroloog werkte. 13 patiënten hebben namelijk mogelijk ten onrechte een hersenoperatie gehad. bij het medisch spectrum Twente. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis zelf. Operaties werden gedaan na een diagnose. van de aan verslaafde neuroloog Janse Steur. Een van de patiënten. bij wie Steur Alzheimer constateerde. was Henny Mulder. Toen Mulder de diagnose in twijfel trok. raadde Janse Stuur hem een, een hersenoperatie aan. En toen zegt hij op een gegeven moment. ja, als je er zo zeker van wilt zijn. Dan moet je een gat in je kop laten boren. En dan halen wij wat van het weefsel weg. En dan kunnen we zien uh, met 100% zekerheid of je het hebt. Toen moest ik een week later bij die neurochirurg komen. En uh, die kijkt mij aan. en zegt: Wat ben jij in godsnaam van plan? zegt hij tegen mij. Ik, ik zeg: Wat bedoelt u? Ja, een gat in je hoofd boren. Weet, weet je wat dat allemaal kan betekenen? dat je epilepsie krijgt en, en als er zuurstand bij komt bij die hersenen... wat eh, begin je aan? Oh, dat deed hij dus uiteindelijk niet. Henny Mulder onderging uiteindelijk geen hersenoperatie. Andere patiënten van neurolog janssen Stuur werden wel geopereerd door een neurochirurg. En naar nu blijkt 13 van hen dus mogelijk onterecht. Ik praat hierover met René Brouwer... van de raad van bestuur van Medispectrum Twente. Meneer Brouwer, goedemorgen. Goedemorgen. De neurochirurg voert de operatie uit is dus een andere vakgroep, maar doet hij dat op basis van wat de neuroloog aangeeft alleen, of heeft hij ook een eigen oordeel? De neuroloog verwijst de patiënten naar de neurochirurg en uh, er zijn. Het gaat om twee soorten neurochirurgische ingrepen. Eén het doen van uh, hessamieopten en twee. Het doen van uh, wat dat heet, zogenaamde functionele ingrepen bij bewegingsstoornis. Uh, ja, bij biopter wordt er een deeltje weggehaald? Bij, bij, bij biopter wordt er een klein, uh, over het algemeen een klein stukje uh, weggehaald. En daarbij is het zo dat, uh, de, uh, als het goed is, de, de neuroloog, die in dit geval Jansen, de indicatie uh, stelt, de mm -hmm. patiënt uitlegt wat er de bedoeling van uh, is naar de neurochirurg uh, stuurt. En in die tijd was uh, Jans uh, gerenommeerd voor aanstaand uh, neuroloog... en dat de neurochirurg de patiënt inlicht van de gevaren die er over de biopsie zijn... kijkt of de benodigde voorzorgsmaatregelen genomen zijn... en dan de ingreep uitvoert. Ja, dat, is, ja. dat is ook een uh, gebruikelijke uh, manier... als door andere dokters verwezen worden voor diagnosticering. Nee, dat begrijp ik. Maar u zegt in feite, als ik uw woorden goed beluister, dat omdat Janssen zo gerenommeerd was, er eigenlijk ja, niet zoveel vragen gesteld werden over zijn diagnoses op dat moment en de neurochirurg dat gewoon weg uitvoerde. Nou, ik denk, ik denk niet dat dat gewoon weg uh, uitgevoerd uh, is. Wat gebeurde er, er dan wel daar? Dat, dat er een indicatie gesteld is door de neuroloog. Uh, Bijvoorbeeld van die dertien, het gaat om 13 uh, hersenbiopten. Uh, en tien patiënten werden uh, verwezen voor de verdenking dat ze een hersentumor hadden. Ja. Dat is een gebruikelijke indicatie. Mm -hmm. En uh, daar is een biopsie bij uitgevoerd en dat, dat, daar is geen twijfel over. Bij drie uh, patiënten vanwege geheugenstoornissen is een uh, hersenbioptie uh, uitgevoerd. En daar kun je over twijfelen of daar de indicatie voor juist is. Het zijn, waren wel allemaal patiënten waar volgens Jansen uh, iets bijzonders mee was. Het zei dat het een snel ontwikkelende geheugenstoornis uh, was bijvoorbeeld. Mm -hmm. En één, één uh, uh, patiënt stamt uit 1997, dat is de tijd. Van de gekke koeienziekte. Uh, en toen stonden dit soort aandoeningen meer in, in de aandacht. Maar mm. het is ongebruikelijk om voor uh, de diagnose uh, om de diagnose dementie te bevestigen. Te bevestigen. Dus, door, dus je gaat uh, dementie krijg je niet bevestigd door zomaar een stukje uh, hersen weg te nemen, die een, ja. een op te doen. Dementie is een uh, is een, klinisch is een, een klinische diagnose, ja. is wel okay. aan de hand van. Oh, ja. Maar Heel dus ziegelijk. dan nog een keer mijn vraag. Hoe zit het dan? Uh, waarom heeft die neurochirurg uh, zelf geen vragen gesteld? Want uh, dat is dus een ongewone methode. Waarom heeft de neurochirurg op dat moment niet gezegd... Ja, meneer Steur, Janssen Steur, waarom zou ik dat nu doen? Dat doen we helemaal niet. En toch heeft hij het uitgevoerd. Hoe, zit, hoe, hoe kan dat? Dat kan als daar een, een bijzondere vraagstelling bij aangegeven is. Ja, En was die aanwezig? Uh, dat, dat, ja, dat... Dat, daar twijfelt dus de interne uh, onderzoekcommissie over of dat, of dat juist is. En we gaan dat ook laten toetsen door een externe commissie. Want u weet dat nog niet zeker? Nee, daarom zeg ik ook twijfelachtig. Ja, wat, wat vond u zelf van uh, de bevindingen van het eigen onderzoek? Bent u daarvan geschrokken? Wat u aantrof? Nou, de, wat, ik daar, kijk, wat ik daar vooral van vind is dat, uh, dat het meest spijt dat de... Ex-patiënten van Jans Steur, waarvan je ooit hoopt dat de zaak afgesloten kan weer worden... dat daar weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd uh, wordt. Ja, en, uh, maar waarschijnlijk komt er wel meer duidelijkheid nu. Dat is wel prettig, toch? Nee, dat was ook de reden om dat onderzoek uh, te doen. Dit ja. is het grootste dossier. Maar wat vindt u er nou zelf van? Dat was de, eigenlijk de mijn vraag. Zaak, uh, gedaan. Nou, ik vind het voor de, voor de patiënten uh, een, een, een, een, ja, een droeve ontwikkeling dat wij weer naar buiten moeten komen met nieuwe uh, gegevens. Mm, ja. Vindt u het niet vervelend dat dit in uw ziekenhuis heeft kunnen gebeuren? Het is voor de patiënten ja, natuurlijk vervelend. maar. Uh, nou, natuurlijk vind ik het vervelend dat ik zou liever met u spreken... over hele mooie nieuwe ontwikkelingen in ons uh, ziekenhuis... en over de nieuwbouw en zeker niet over, over deze zaak. Nee, we zouden, u wel, u zouden we er wel vanaf willen. Ik wil er niet vanaf. Ik, uh, ik ben uh, mede verantwoordelijk voor het bestuur van dit ziekenhuis... Toen wij vorig jaar uh, het bericht in de Tuantia lazen van de patiënt... waar een hersenbiopsie uh, gedaan was, hij mm. gezegd... wij gaan dit uitzoeken. Ja, dat, precies. Ja, dat, ja, dat, dat, dat is, is een goede uitzoeken. zaak natuurlijk, meneer Bram. Ja, heeft, heeft u in die tijd ooit iets gemerkt aan meneer Jansen Steur... van u dacht, hm, gaat niet helemaal goed daar? Uh, Jansen was god in, in die tijd als een... Eminent uh, neuroloog. Toen destijds bij Prins Klaus dementie werd vastgesteld. als hij op het NOS-journaal ja. en niet een andere uh, neuroloog. Maar nou, ik vraag of u je iets gemerkt heeft aan. Ja, hij had flamboyant gedrag. Ja, wat is maar dat? Had, wat had, is dat flamboyant gedrag? Ja, ja het was een hele uh, bijzondere persoonlijkheid. En ik had, ik, ik had niet zo heel veel met hem uh, te maken. Ik ja. ben uh, internist. Uh, dus ja, ik zag hem maar zelden. Ja. Maar, uh, ja. Achteraf is het natuurlijk allemaal anders, hè? kan ik mij voorstellen, voor u ook. Maar achteraf zijn de dingen heel vaak uh, anders. Ja. Meneer Brouwer, dank dat u bij ons een toelichting wilde geven op het eigen onderzoek. Goedendag. René Brouwer van de Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente hoorde u. We praten hier uiteraard over verder, want er zijn nog een hoop vragen onbeantwoord. En verder, de 36 grootste gemeenten slaan de handen in één. Ze maken zich ernstig zorgen over bezuiniging in de zorg. En dan met name op kwetsbare mensen eerst... Verkeersinformatie, Zoombakker. Met uh, nog even een mistwaarschuwing, want in het noordoosten en midden van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. Dan staat er 35 kilometer file. Dat is wat minder dan gebruikelijk op woensdagochtend. Maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen... zorgt dat voor 3 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam-Spaanse polder. 6 kilometer na een ongeluk. Ook daar is één rijstrook afgesloten. En op de A50 van Os naar Eindhoven... tussen Veghel en Sint-Oederode... 3 kilometer na een ongeluk... Tussen Veghel en Eerde is de weg helemaal afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Dan ander belangrijk nieuws van uh, gisteren en vandaag: het Tagierplein in Cairo is grotendeels leeg gestroomd. Gisteren was de animo om tegen president Morsi te demonstreren groot. Maar Morsi lijkt toch niet terug te willen komen op zijn decreet. waarin hij veel macht naar zich toetrekt. De vraag is nu dan ook: hoe moet het verder? Correspondent Sander van Hoorn doet verslag. Dit is. De ene demonstratie, want uh, ze rond binnen de nacht zijn er eigenlijk twee over. Uh, dit is de demonstratie van het traangas, waar de politie uh, kwistig mee schiet. Uh, eigenlijk al dagenlang, maar ook vanavond weer. En daar zijn mensen aan het vechten, aan het uitrusten. En dat doen ze in ploegendiensten van vier uur. En deze jongen, hij is eigenlijk, volgens mij is hij nog niet eens 18 is nu aan het rusten. Hoe lang ben je van plan hier te blijven? Uh, uh, uh, Even, uh, okay. Een week als het nodig is, totdat hij die, die verklaring intrekt... totdat hij uh, dat decreet intrekt waardoor hij alle macht naar zich toe getrokken heeft. Terwijl er toch ook wel heel veel mensen zijn die zeggen... Uh, we hebben inmiddels zoveel vertrouwen in hem verloren, hij moet gewoon weg. En dat hoor je ook heel vaak gescandeerd op het Tagierplein, waar die tweede demonstratie aan de gang is. This is I think de extension to our revolution. So we have to stay until we get what we need. Een man staat eigenlijk vrijwel midden op het plein waar ik redelijk makkelijk naartoe kan lopen met zijn twee dochters. Our aim has to be then as our people needs not our selected our what to call a group voor mij is het doel dat die uh, verklaring ingetrokken wordt. De president die moet rekening houden met alle mensen en niet alleen met zijn eigen partij, de moslimbroederschap. Hij moet snappen dat op het moment dat hij zich gedraagt naar de democratische principes, dat hij dan steun krijgt. Van mij bijvoorbeeld. De creativiteit van de straatverkopers die kennen we allemaal, maar ook van de spandoekenmakers is die... Uh, Behoorlijk weer. Uh, bijvoorbeeld dat uh, Velul, dat zijn mensen van het oude regime, die zijn hier niet welkom. En moslimbroeders ook niet. En dat is toch wel de grote winst, lijkt mij, voor de mensen hier op het plein. Dat ze zoveel mensen op de benen hebben weten te brengen. Ja, inmiddels is de helft alweer naar huis. Maar zonder dat de moslimbroeders hier aanwezig waren. Oké, okay, kom eens hier, zegt een man. Dan kun je met twee ingenieurs en een dokter praten. You are here of doctor and engineer and the doctor yeah. and the engineer. Too. Yeah. And this is the first time you are on the midan or do uh, you come before? Uh, for me it's first time. You can ask him also for his times. Yeah. For you the first time? It's the third time. Third time. And uh, for you? Fourth time. And so. then uh, at one o'clock. One o'clock also. Yes. Yeah. I think it's at one o'clock. Yeah. <laughs> and then come back later? Tomorrow? Tomorrow? Yes. Because I cannot stay here. I cannot. Eentje is er voor de eerste keer, de ander voor de derde keer. En de dokter die komt dan voor de vierde keer. Ik denk dat ik vanaf om een uur of één weg ga, zegt ze. Ik kan hier toch moeilijk blijven slapen. Maar morgen kom ik er weer, want dat moeten we wel. This is the point. He is not giving something for us and we are. Just uh, lightly try to tell him one thing. We hope that you come back from what you Morsi wil maar niet toegeven, zegt een van de ingenieurs. En we vragen alleen maar heel beleefd of hij misschien wil terugkomen op zijn besluiten. En dan discussiëren we nog een tijdje over de vraag of er een mogelijkheid is dat Morsi kan terugkomen op zijn besluiten... zonder dat hij heel veel gezichtsverlies leidt. Maar eigenlijk zijn ze alle drie onverbindelijk. Hij heeft deze kou voor zichzelf gegraven en dus klimt hij er zelf maar uit. En dat zei uh, Sander van Hoorn. Hij maakte een verslag vanaf het Tagierplein in Cairo afgelopen nacht. Mochten er nog ontwikkelingen zijn uh, vanochtend bijvoorbeeld... dan hoort hij dat uiteraard op Radio 1. Negen minuten voor half acht is het. Je luistert naar het uh, NOS Radio 1-journaal. De 36 grootste steden maken zich zorgen over de grote bezuinigingen in de extramurale zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen. Die zorg is, is intensieve thuiszorg voor mensen met een verzorgingshuisindicatie, maar die niet zijn opgenomen in een instelling. Dat die zorg wordt ondergebracht bij de gemeente, daar zijn ze het wel mee eens. Maar niet dat dat gepaard gaat met bezuinigingen, met minder geld dus. Jannie Visser, wethouder in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb hier de brief voor me aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft u dat de bezuinigingen het beroep op de zwaardere en uh, duurdere ook zorg uh, enorm doen toenemen. Kunt u dat toelichten? Ja, we vinden het heel goed dat de regering de zorg wat uh, eenvoudiger wil maken. Het is nu heel ingewikkeld. Het is, denken we, goed dat mensen die in een instelling moeten verblijven... dat daar het Rijk zich overbuigt en mensen die thuis kunnen blijven wonen met wat ondersteuning... Dat gemeenten dat regelen, want die kunnen de hulp in de buurt beter organiseren... ...mantelzorgers ondersteunen, en dat vinden we een, een prima idee. Maar? Maar, um, wat we niet zo goed idee vinden is uh, dat juist op die ondersteuning... Uh, ...wat gemeenten doen uh, voor mensen, uh, dat daar enorm op uh, bezuinigd wordt. Want juist door bijvoorbeeld huishoudelijke zorg thuiszorg uh, kun je voorkomen dat mensen niet meer zelfstandig kunnen leven. Of begeleiding van uh, mensen met een verstandelijke handicap. Of begeleiding van uh, mensen die aan dementie lijden. Ja, want dit soort mensen kunnen, uh, even voor de duidelijkheid, niet zelf bijvoorbeeld uh, uh, eten klaarmaken of hun huis stofzuigen. Nou, er zijn heel veel mensen die met een beetje hulp en toezicht uh, dingen wel kunnen doen, maar die het helemaal alleen niet meer kunnen. Okay. en uh, nou, Die mensen die doen vaak een beroep op hun omgeving. Maar heel vaak is daar ook deskundige uh, uh, hulp bij nodig. En daar wil de regering nou juist heel erg op bezuinigen. En dat is onverstandig, zegt u. Want wat, wat voorziet u voor problemen dan? Voor deze mensen ja, en voor wat... hun omgeving ook? Hè? Want daar, ja. komt, uh, waar, daar neemt de druk op toe, kan ik me voorstellen. Wat wij voorzien is dat heel veel mensen die nu met een beetje hulp... Uh, en toezicht naar thuis kunnen wonen... dat die zich niet meer kunnen redden dat die of uh, verkommeren, hè, dat ze zich echt niet meer goed kunnen redden... en, en, en helemaal buiten de samenleving komen te staan. Mm -hmm. um, maar wat we ook voorzien, is dat deze mensen juist een veel een groter beroep moeten doen... op die dure zorg, op die medische zorg, op de dokter, op de specialist... of naar een instelling, een verpleeghuis moeten ja. En dat is juist viel, veel, veel duurder. Ja, ja. En de gemeenten hebben niet andere potjes die ze hiervoor kunnen aanspreken? Nee, de gemeenten uh, die krijgen een taak en een uh, budget van het Rijk. Maar het Rijk gaat eerst heel erg op dat budget bezuinigen. Ja, dat begrijp ik. Maar wat ik vroeg is: u heeft niet een, ergens een ander potje, bijvoorbeeld in Groningen, waar u uit, uh, geld uit kunt halen? Nee, wij hebben geen ander potje. We worden ook al op heel veel uh, andere fronten heel uh, sterk bezuinigd op gemeentelijke budgetten. Dat is een heel groot probleem voor veel gemeenten. Dus dat geld is er niet. En uh, ja, we denken eigenlijk dat de regering die, die dure zorg. Uh, uh, minder zou willen bieden. Mm -hmm. Dat hij beter deze goedkopere zorg kan ondersteunen. En uh, de duurdere zorg, de medische zorg, uh, daar zou je naar kunnen kijken. Er zijn de afgelopen jaren wel eens onderzoeken gedaan van dat je op middelen zou kunnen besparen, bijvoorbeeld op medicijngebruik. Okay. We denken het is veel verstandig om te kijken wat je om daar, daar kunt kijken. halen... Ja. in plaats van op deze manier het paard feitelijk achter de wagen te spannen. Goed, nou, het is duidelijk. De brief uh, ligt bij de Kamer nu. Uh, ik ben benieuwd wat ze ervan vinden, mevrouw Visser. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Jannie Visser, wethouder in Groningen. Dan gaan we door. We zakken wat af naar uh, Zwolle, maar ik in Visser. Waar ben je nu? Ik bevind mij nog steeds in de nieuwe buitensociëteit... aan het Stationsplein in Zwolle. En hier eh, begint zo meteen over een half uurtje... het zogenaamde werkgeversontbijt. Als ik het goed onthoud heb, worden hier zo'n eh, 100 ondernemers... uit Zwolle en omgeving verwacht. Er zijn er nu al een stuk of 60 binnen. staan allemaal keurig in de rij met een bordje... Eh, te wachten op hun broodje en hun kopje koffie. En eh, zij gaan hier praten met name over hoe het gaat met uh, werkloze 55-plussers. Het is dus de hele maand een actiemaand geweest van het UWV uh, over dat onderwerp. En ja, hier worden dan vandaag de resultaten gepresenteerd. En ik praat met twee heren. Ik ben zelf 43. Hoe oud bent u? 46. Meneer Reuvenkamp en meneer Metz? 56. Ha, dan begin ik even bij u. Fijn. Want u zit in de, in de groep van de 55-plussers. Ja, dat klopt. Maar u heeft nog een baan. Ik heb gelukkig nog een baan. Bij het UWV? Bij het UWV. Wat hebben jullie nou opgestoken de afgelopen maand? Nou ja, dat als je uh, iedereen wil betrekken bij de arbeidsmarkt... dat je ze daar ook actief op moet houden. Ook de 55-plussers dus. Is dat extra, is dat extra moeilijk? Uh, dat is op zich niet moeilijk. Alleen uh, je moet ze wel even uh, over de drempel heen helpen. Ja. Meneer Reuvenkamp, u bent zakenman. U zit, bent betrokken bij verschillende ondernemingen. Heeft u veel 55-plussers in dienst? Ik heb op dit moment binnen het bedrijf één 55-plusser in. Doe maar, dus is de moeite. <laughs> ja, ja, maar... Wat ik, doet u hier eigenlijk? Ja, ik heb ook een beetje vanuit het verleden. We hebben ons bedrijf verkocht, maar daarin hadden we dus wel meerdere 55-plussers. Uh, is ja. het een F specifieke groep, 55-plussers? Ja, Voor u als ondernemer? Nee, vind ik eigenlijk niet. Ik vind uh, dat je, uh, ja, wat ik binnen dat bedrijf zag, was uh, de mix tussen uh, ja, mensen met meer ervaring. Ja, zo wil ik het liever noemen. Uh, zeg maar jongere mensen, dus, dus uh, creativiteit is ontzettend belangrijk uh, op de werkvloer. Ja. En, en, uh, ja. Het aantal uh, de werkloosheid onder 55-plussers is uh, met 20% gestegen de afgelopen uh, maand. Dat is heel, heel ernstig, meneer UWV. Meneer Metz? Ja, maar... Wat kunnen we tegen die mensen zeggen? Want jullie hebben er nou een maand speciaal aandacht aan besteed. Uh, uh, blijf actief. Uh, ja, dat zei u net ook al. Ja. Uh, maar ja, die, uh, die uh, mensen die zoeken blijk. zich een ongeluk, hè? Ja, die zoeken zich nodig. Maar maak ook gebruik van elkaar. Maak gebruik van de faciliteiten die er zijn voor ze. Bij, eh, nou, in ieder geval het UWV eh, eh, biedt een aantal eh, mogelijkheden. Ja. He, zoals het, het leren solliciteren. Maar ook het gebruik maken. Effectief gebruik maken van je netwerk. Als groepen 55-plussers samen actief zijn op die markt. En kijken waar mogelijkheden zijn. Meneer Reuvenkamp, heeft u maar één 55-plusser in dienst? Van hoeveel werknemers heeft u totaal? We hebben er in totaal in de onder 17. Oké, okay. ja. en 1,55, dat is niet veel? Nee, maar uh, ik, ik kan het ook uitleggen. Die beide bedrijven zijn jong, die zijn een aantal jaren oud. Uh -huh. uh, en nou ja, we, we verkopen biomassa-installaties in Nederland. Dat is een jonge markt. Nieuwe technologie. Nieuwe technologie. Dus die oude knarren, daar heeft u niks aan. Nou, jawel, jawel, jawel, jawel. Er zit ook wel heel veel ervaring. Maar ik heb eigenlijk ook wel een beetje een boodschap aan oudere ja, mensen. Even kort, graag. Oh, sorry. Aan oudere mensen. Van, uh, ga gewoon bij jezelf te raden uh, wat je altijd gedaan hebt. Het hoeft niet per definitie uh, te, te zijn hè, wat je wilt gaan doen. En uh, misschien uh, investeren in jezelf. Omscholen misschien wel. Ja, je kunt best uh, een stukje bijscholen, omscholen. Uh, er is heel veel uh, belangstelling in techniek voor mensen, goede mensen. Dus uh, ja, ik, die boodschap wil ik toch meegeven. Nou, oké. Okay. Ik ben hier nog niet klaar. Ik, blijf, uh, ik, ik prik een voortje met jullie mee. En we komen vast in de loop van de ochtend nog wel met meer tips... en bemoedigende woorden voor werkzoekende 55-plussers. Tot straks. Dank u, heren. Rij naar de slagboom van de parkeergarage. Stop uw kaart van Parkline in het apparaat. Parkline opent voor u de slagboom.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 Mogelijk onnodige hersenoperaties in Enschede en medicijnfabrikanten hebben meer oog voor arme landen. Het is half acht, Goedemorgen. ik ben Jan van der Putten. Ex-neuroloog Janssen Steur, die jarenlang verkeerde diagnoses stelde en patiënten onterecht medicijnen voorschreef, heeft mogelijk 13 mensen onnodig hersenoperaties laten ondergaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Steur werkte daar tot zijn ontslag in 2004. De neurochirurg die de meeste operaties uitvoerde, zit in afwachting van verder onderzoek thuis, bevestigt René Brouwer, lid van de raad van bestuur van Medisch Spectrum Twente. Het is gebruikelijk dat als er discussie is over een onderwerp als dit, dat de betrokken medewerker, of dat nou een dokter of verpleegkundige is, zijn patiëntgebonden uh, werkzaamheden onderbreekt. Het ziekenhuis heeft 120 operaties onderzocht en daarvan zijn er dus 13 verdacht. Het ziekenhuis in Enschede wil nu in gesprek met de getroffen patiënten. Alle patiënten die uh, bij wie twijfel is of, de, of er een indicatie was voor een ingreep, die worden door ons benaderd. Wij gaan ze uitnodigen voor een gesprek en met ze spreken.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 De SGP is teleurgesteld over het afschaffen van het verbod op godslastering. Een wetsvoorstel daartoe krijgt steun van de VVD. En daarmee is er een Kamermeerderheid. De VVD was al langer voor afschaffen van het verbod... maar steunde de wetswijziging tot nu toe niet... omdat het vorige kabinet de SGP hard nodig had. Maar nu zijn de verhoudingen anders, zegt VVD-Kamerlid Taverne.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 Farmaceutische bedrijven doen meer voor ontwikkelingslanden dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse index in hoeverre grote medicijnfabrikanten werken aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen voor de derde wereld. Zeventien van de twintig onderzochte bedrijven doen het nu beter dan in 2010. Bij het onderzoek wordt gekeken naar de prijs van medicijnen en de bereidheid om kennis te delen. De zeespiegel stijgt veel harder dan de Verenigde Naties dachten. Dat zeggen onderzoekers die de voorspellingen van de VN hebben vergeleken met wat er echt gebeurd is de afgelopen 20 jaar. Volgens hen is de zeespiegel sinds 1990 met ruim 3 mm per jaar gestegen. Terwijl de VN de rekening hield met 2 mm. Onderzoekers zijn bang dat andere voorspellingen ook niet kloppen. Zo zou de stijging van de zeespiegel deze eeuw 40 centimeter meer kunnen zijn dan werd gedacht. In Middelharnis op Goeré-Overflaké heeft de politie twee mannen aangehouden in een drugslaboratorium. Dat werd ontdekt toen vaten met grondstoffen voor drugs begonnen te roken. In eerste instantie dacht de politie een brandweer omdat er brand was in de loods. De politie dacht er nog over een woning in de buurt te ontruimen. Maar dat bleek na metingen van de concentratie gevaarlijke stoffen in de rook niet nodig. En in een ander drugsonderzoek werden vannacht invallen gedaan in Utrecht en Breda. En dat leverde flink wat op, zegt de politie. Ruim een half miljoen euro aan geld is in beslag genomen, een vuurwapen en 150 kilo aan hars. En twee personen zijn aangehouden, één uit Utrecht en eentje uit Breda. En er is beslag gelegd op een aantal panden. Bij die politieactie waren 60 agenten betrokken. Een aantal boeken uit de privécollectie van de overleden schrijver Gerrit Komrij... heeft bij een veiling bijna 200.000 euro opgebracht. Combray verzamelde zeldzame boeken uit de 18e en de 19e eeuw, onder meer over erotiek. En van de 60.000 titels die Combray heeft verzameld gaan er 3.000 tot 4.000 onder de hamer. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen wordt het geleidelijk aan kouder en we zien daarbij een licht wisselvallig weertype... waarbij er droge momenten zijn, maar ook kans is op een bui. Nou, op dit moment is het wisselend bewolkt en vooral in de kustgebieden vallen een paar buien... Verder komt in het binnenland hier en daar mist voor en plaatselijk is sprake van dichte mist. In de loop van vanochtend verdwijnt de mist op de meeste plaatsen, maar het blijft in het binnenland lokaal wel wat nevelig. En vanmiddag bestaat het weerbeeld dan uit wolkenvelden, daartussendoor soms wat zon. In het binnenland blijft het meest droog, maar de kustprovincies die blijven gevoelig voor enkele buien. En het wordt vandaag zo'n 7 tot 9 graden. Nou dan de wind. Die is in eerste instantie uh, ja, nog maar zwak. Er staat maar weinig wind vanochtend. Maar vooral vanmiddag trekt de wind aan en wordt matig tot vrij krachtig. De wind komt overigens uit noordelijke richtingen. Kijken we naar morgen donderdag, dan zijn er opnieuw wolkenvelden. Soms wat zon. En vooral aan de kust een aantal buien. Het wordt overdag een graad of zes. Nou, de dagen daarna houdt het licht wisselvallige weer aan. En in het weekend wordt het overdag nog maar een graad of vier. Aan WBE verkeersinformatie in het oosten, midden en zuiden van het land... komt plaatselijk dichte mist voor. Alles bij elkaar, 65 kilometer file, dat valt allemaal wel mee. Wel een paar ongelukken. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Berkeme Rode Reis. Na een ongeluk, 4 kilometer. De linkerrijstuk is daar dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Knopen Terbrechtseplein, 9 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... En daar staat dus uh, Rotterdam Prins Alexander... en knooppunt Kleinpolderplein, 7 kilometer. Er is daar één rijstrook afgesloten. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... bij Sint Oederode nog 3 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer open. Het lijkt logisch. U pakt automatisch de auto naar uw werk of zakelijke afspraak. Maar is dat wel altijd de beste optie? Niet als er file staat...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 De oppositie in de Tweede Kamer wil dat minister Blok van Wonen... snel duidelijkheid geeft over zijn plannen voor de sociale huursector. Woningbouwcorporaties luiden de noodklok. Maatregelen in het regeerakkoord brengen de corporaties in financiële problemen. Minister Blok wil nog maanden studeren op de mogelijke gevolgen... van de kabinetsplannen. En volgens de oppositie is die tijd er helemaal niet. De kabinetsplannen voor de sociale woningbouw zijn desastreus. Dat vinden in ieder geval de oppositiepartijen. Veel woningbouwcorporaties verwachten dat ze door de verhuurdersheffing die ze aan het Rijk moeten betalen, geen financiële buffer meer overhouden. En dus is er geen geld meer om in nieuwbouw te investeren, zegt Kees Verhoeven van D66. Tientallen corporaties verspreid over het hele land. Die zeggen, ja, wij schrappen gewoon een aantal projecten. Want we weten gewoon niet zeker of we daar over een paar jaar nog wel geld voor hebben. Paulus Jans van de SP geeft wat voorbeelden van corporaties die geen geld meer uitgeven. IJmere in Amsterdam, een van de grootste corporaties, uh, volgend jaar 65 miljoen euro minder uh, investeringen. Co grote corporatie in Heerlen, uh, volgend jaar helemaal geen investering meer behalve het normale onderhoud. Ja, ik denk dus dat dat beeld uh, heel erg uh, droefstemt. En als er geen nieuwbouwplannen zijn, heeft dat grote gevolgen voor onze economie. Nou, als je een project schrapt, dan betekent dat dus ook dat een ontwikkelaar of een bouwbedrijf die opdracht niet uh, kan uitvoeren. Er bestaan er dus gewoon een heleboel mensen die normaal gesproken die opdrachten uitvoeren. Die staan dan ineens uh, aan de kant. Dus het betekent eigenlijk dat als je het huurbeleid uh, doorvertaalt naar wat de gevolgen zijn... dan betekent dat niet alleen dat het slecht is voor de woningcorporatie, maar het is ook slecht voor de economie en ook slecht voor de bouwers. Het beeld is dat uh, volgend jaar uh, een kwart tot een derde van alle investeringen van uh, woningcoöperaties geschrapt gaan worden. Om hoeveel geld gaat het dan? Uh, ik denk in de orde van 2 miljard euro. Uh, en als ik dat even omreken in bouwvakkers, uh, dat betekent dat uh, als dat weg zou vallen, dat er ongeveer 20.000 extra bouwvakkers hun werk verliezen. Minister Blok van Wonen heeft al aangegeven dat hij al deze signalen serieus neemt. In het voorjaar, dus in maart of april, laat de minister weten of hij het nodig vindt om de kabinetsplannen aan te passen. Maar zo lang kan de bouwsector niet wachten, vinden D66 en de SP. Ik denk dat de minister die tijd niet heeft. Er zijn heel veel bouwbedrijven die bijna omvallen. En ik denk dus dat als hij gaat zitten wachten op die doorrekking... dat er inmiddels bij enkele tienduizenden bouwvakkers extra werkloos geworden zijn. Nee, die tijd is er dus niet. Dus uiterlijk begin januari, na het reces... moet er gewoon echt een verhaal van het kabinet liggen waarin duidelijk staat... We hebben dit en dit en dit misschien niet helemaal goed berekend. Dit zijn de gevolgen die we ook niet willen, dus passen we het aan. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de woningbouwcorporaties. En dan moet blijken of minister Blok sneller in actie komt dan hij tot nu toe heeft aangegeven. U begrijpt, wordt vervolgd. Margreet Boer houdt het voor u in de gaten. En mocht er nieuws uitkomen, dan hoort u dat op deze zender Radio 1. Wat u ook hoort. Tom van het Hek. Goedemorgen Tom. Eén goedemorgen. En dan gaan we het over wielrennen hebben. Hè? De Nederlandse ja. wielrenbond en de drie Nederlandse wielerploegen... hebben gisteren gepraat over de bestrijding van doping. Nou, um, gaat de KNWU wat voortvarender te werk dan de UCI... Hè, en komt met een gedragslijn? Denk jij dat dat wat gaat opleveren? Nou ja, het is in ieder geval een begin van iets. Uh, Marcel Wintels, de voorzitter van de KNWU... Uh, dat is iemand die ook internationaal wel wilde... dat er tot dit soort afspraken gekomen was. Die zegt, ja, er is in ieder geval een afspraak met die drie, drie ploegen... dat Mensen die een zwaar dopingverleden hebben... dat die dan ook niet meer in een functie bij die ploeg... zo officieel is nog niet naar buiten gekomen... want het moet nog juridisch getoetst worden. Maar hij zei dat wat bij Team Sky gebeurd is... waar bijvoorbeeld Steven de Jonge... een paar weken geleden ook uh, ontslagen werd... dat zal een beetje onze richtlijn worden. En je kan zeggen, ja, gaat dat nou werken? Krijg je daar alles mee boven water? Nee, niet alles, maar het is in ieder geval... een stap in de goede richting. En ik uh, denk wel dat het heel verstandig is om mensen... die daar in het verleden zo mee bezig zijn geweest... om die ook uit begeleiding te weren. Want we hebben al heel wat voorbeelden gezien van mensen die plotseling het licht hadden gezien aan het eind van hun carrière, maar meestal toch wel weer in dat oude gedrag ook als ploegleider terugvielen. Dus ik vind het wel een stap in de goede richting, of het juridisch haalbaar is en helemaal waterdicht, nee, mm. dat zal allemaal nog moeten blijken natuurlijk. Ja, en natuurlijk interessant wie daar dan uh, de gevolgen van gaan ondervinden. Hè? Dat, zullen, dat, zullen, dat zouden trainers of coaches kunnen zijn, die vroeger ja. hebben... Nou ja, je Gericht. krijgt dan uh, het verhaal dat je mensen gaat vragen van... ja, heb jij het gedaan of niet? Want ook Steven de Jong was bijvoorbeeld nooit betrapt op doping... maar die dacht toch met al die opkomende zaken. Ik ga dan toch maar eerlijk zeggen uh, ja. wat er gebeurd is in die tijd. En ja, daar hoop je een beetje op. En nogmaals, daar heb je het probleem niet helemaal mee uh, van tafel. Maar je doet wel een stap in de goede richting... omdat ze, zoals dat zo mooi zegt, echt aan die cultuur... wat willen gaan veranderen binnen het wielrennen. Ja, nou wil iedereen ook graag weten wat er gebeurt. Dus er komt een onderzoekscommissie, maar... Ja. ja, geen waarheidscommissie hè, die renders nee. onder Ede kan horen. En dat is juist het probleem al die tijd geweest, dat iedereen liegt. Ja, het is natuurlijk een hele lange tijd een hele gesloten wereld geweest. Nou zie je bij gesloten werelden wel vaker dat als er eenmaal een stukje van de, van de putdeksel is opgelicht, dat er dan wel een heleboel mensen bereid zijn uit die put te komen. Die antidopingcommissie die er dan komt, die onderzoekscommissie, ja, daar, die kan niemand dwingen. Daar kunnen mensen op vrijwillige basis aan meewerken. En dan krijgen ze in ruil, mocht het alsnog tot iets komen, een soort strafvermindering. Je moet maar afwachten wat dat oplevert. Uh, het zijn dominostenen. Hè, dit, dit hele dopingverhaal. En soms valt er een om en dan vallen er een heleboel mensen. Mee. En dat is waar nou is natuurlijk ook met zo'n commissie een klein beetje op hoopt. Maar uh, garanderen nogmaals doet het niks. Maar het zijn in ieder geval stapjes. Het zijn in ieder geval acties van officiële autoriteiten. Dus ik ben er toch wel een beetje hoopvol over. Oké, okay, nou, ook een actie van een officiële autoriteit. Uh, de, het voetbal, Luis Adriano van Czakda ja. Zornetske... hebben we het al eerder over gehad... is nu één wedstrijd geschorst en ja. krijgt een werkstraf. Uh, wegens ja. onsportief gedrag. Het hele verhaal van de scheidsrechtersbal die hij oppakte... of de terugspeelbal die hij oppakte en waarmee hij vervolgens gescoorden waar iedereen ontzettend woest van werd. Ja. Vind jij dit een uh, nou ja, goede het, beslissing? Is, het, het is bijzonder. Kijk, die wedstrijd ligt hij al helemaal niet wakker van. Want zijn ploeg is al geplaatst. Shakhtar dus dat zal hem een zorg zijn. Eén uh, dag voor een sociaal uh, doelwerk. Ach, dat zal hij ook nog wel overleven. Um, ik denk dat hij er langer last van houdt. Als hij in allerlei stadions in Europa komt. Waar allerlei mensen hem langdurig zullen nafluiten. En dit gedrag. Het is, blijft bijzonder. Want het is ja, onsportief gedrag. Dat is het ook. Maar het is op basis van zeg maar, een informele regel. Het is niet formeel. Er is heel wat onsportief gedrag overigens op te sporen in het voetbal mm -hmm. na een wedstrijd. Dus ook dat is, maakt het bijzonder. Maar goed, zijn club, iedereen heeft maar snel geroepen dat ze het er volledig mee eens zijn. Dus in dat opzicht zal gewoon die wedstrijd en ja gaat het eigenlijk een beetje de doofpot in. En nogmaals, ik denk dat hij er mentaal de komende maanden veel meer last zal hebben. Die ene wedstrijd zal hem een zorg zijn. Maar let op, let op in al die stadions wat oh, er oh, gebeurt oh, als hij ja. aan de bal komt. Dus zijn straf zal nog komen wat dat betreft. Tom, dank je wel. En zo dadelijk na acht uur spreken we verder over onnodige hersenoperaties in MediSpectrum medisch spectrum Twente. Allemaal naar aanleiding van de rechtszaak tegen neuroloog Janssen Steur, die vandaag begint. En natuurlijk het eigen onderzoek he, van het medisch spectrum Twente, waar u eerder al over hoorde. Eerst eens even de verkeersinformatie. John Bakker, hoe is het nu op de weg? Uh, 23 files, nog geen 100 kilometer bij elkaar. Dus dat valt allemaal wel mee. Wel een aantal opvallende op de ring van Amsterdam. De A10 tussen knooppunt Amstel en Oud-Zuid, 2 kilometer. Daar ligt isolatiemateriaal op de weg. De rechterrijstrook is daarom afgesloten. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij het Lunette, 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Berkel en Rode reis. Daar staat inmiddels 7 kilometer file. Daar is de linker afgesloten. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 10 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En op de A50 van Os naar Eindhoven bij Sint Oederode nog 5 kilometer na een ongeluk. Maar ook daar zijn de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Uit angst voor een tunnelvisie schieten de Nederlandse opsporingsdiensten nu door naar de andere kant. Dat zijn interessante bevindingen uit onderzoek van bijzonder hoogleraar besturen van veiligheid. Ira Helsloot van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Blijkt dat recherche-teams niet meer durven te focussen en juist alle kanten opschieten. Mijn Helsloot, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Um, ja, die tunnelvisie, daar is al veel over uh, gezegd en geschreven. Uh, het richten van de recherche op één specifieke gedachte... of op één richting in het onderzoek... waardoor allerlei andere opties niet meer worden onderzocht. Uh, hoe is het daarmee? Want dat gaat dus kennelijk wel goed. Die tunnelvisie is nauwelijks meer aanwezig bij politie en recherche. Precies. Na aanleiding van de Schiedammer Parkzaak in de tijd... waarbij iemand ten onrechte is vervolgd en nou het vervolgens is veroordeeld... en dat werd geweten aan tunnelvisie, is een groot programma gestart. Het programma Versterking en Opsporing... waarbij de politie vooral heeft geprobeerd om de tunnelvisie te voorkomen. En dat is nu hebben wij dat getest met middel van, van, van Serious Gaming... in opdracht van de Commissie Politie en Wetenschap... Daaruit blijkt dat ze nu, uh, nou ja, tunnelvisie zullen ze niet snel meer intrappen. Hè, want ze zijn echt heel erg nu juist gefocust op het voorkomen van focus. Mm. Um, en dat betekent uh, dat zij, uh, ik zeg in onze woorden, uh, ook heel veel onderzoeksenergie verspillen... door heel lang iets open te houden. Uh, dus het uh, is te voorkomen, al, al geef je ze de dader op een uh, presenteerblaadje... dan nog zullen ze heel lang proberen om uh, te kijken of er niet andere daders zijn... Um, uh, en zich niet heel snel te richten op die ene dader. Oké. Okay. Uh. Ja, en en, en het doel van het programma? Antwoord. Ja, maar goed, het doel van het programma was versterking opsporing, hoor ik u zeggen. En dat ja. is dus niet aan de orde. Uh, nee, nee, nee. Kijk, we hebben dus. Uh, ons, uh, in ons onderzoek hebben wij gekeken uh, naar een aantal verschillende procesvalkuilen. Tunnelvisie is daar één van. Hè, maar je hebt ook stereotypen, het, het snel gebruik van vuistregels. Wat, wat doe je met maatschappelijke druk? Um, en wat blijkt is dat het programma heeft geresulteerd in uh, nou, een hele sterke focus om het voorkomen van tunnelvisie, maar die andere procesvalkuilen. Waar de politie zich in de opsporing nog steeds niet van bewust is, daar trappen ze nog wel in. Um, en onze, ja, onze meta-bevinding of meta-vraag is, is dat nu erg, nee. um, Moeten wij niet accepteren dat de politie in de, in de opsporing een aantal fouten, zelden, maar ze nu dan maakt, uh, want de, de keerzijde van, van alles wat we nu doen is dat de opsporingscapaciteit eigenlijk vermindert, omdat we veel meer opsporingscapaciteit op één zaak zetten. Ja. Dus we pakken minder boeven. Um, um, in ruil voor het voorkomen dat we uh, een enkele keer de onterechte boef ja, aanwijzen. We voorkomen fouten, maar zijn daardoor niet meer zo effectief. Ja, precies. Ja. Uh, want u heeft het echt over verspilling van onderzoeksenergie. Hè? Van, van, het, het, het, u, u constateert in feite dat dit uh, ook anders kan. Of zou moeten... Um, ja, nou ja, kijk, wij, wij, wij constateren, ja, wij constateren dat dit onderzoekscapaciteit, onderzoeksenergie vergt, die je daarmee dus niet kunt inzetten op het vangen van andere boeven. Hè. Um, of dit verspilling is, nou wij willen, zouden daar graag een, een, een, ik zeggen, een soort politieke maatschappelijke discussie over willen hebben. Mm -hmm. Als wij echt blijven streven naar 100% foute vrije opsporing door de politie. En, onze suggestie zou zijn. Misschien moet je die taak van die controle niet bij de politie leggen... maar bij het Openbaar Ministerie of bij de rechter... Hè, of bij uh, advocaten waar het natuurlijk ook al ligt. Maar als je de politie 100% foutvrij wil laten werken... dan ja. ga je steeds minder boeven vangen. Maar zit het ook niet in het proces daarvoor... namelijk dat er sprake is van een afrekencultuur... Uh, dat mensen bang zijn om uh, nou, die fout te maken... omdat ze daarop afgerekend worden door hun chefs... die ook weer afgerekend worden en gaan zo maar door. Nou, dat hebben wij niet kunnen constateren in dit, dit onderzoek. Uh, nou, uiteindelijk geldt natuurlijk altijd hè, dat, dat, dat er een sprake is van, van, van een beslissing... in de hele hiërarchische lijn om ten koste van alles uh, tunnelvisie te willen voorkomen. Uh, maar dat is nu wel gewoon helemaal geïnternaliseerd in, uh, in die rechercheurs... Hè, waarmee wij dan de, die, die, die, die, de, de, dat onderzoek hebben gedaan. Uh, we hebben een soort van spel met ze gespeeld... waarin ze uh, een, een zaak moesten behandelen en wat je dan de, uh, vaak hoort... Als als kenmerkend citaat is dat zodra ze denken, we hebben de dader... dat ze dan ook komen met zinnen als, wij voelen een tunneltje opkomen... en ja, dan gaat ze ja. snel weer breder kijken. <laughs> ja, dat wordt dan ook zo'n zaart van Damocles... dat boven je hoofd hangt de hele ja, tijd. He? Precies, ja, precies. Ja. Is er, wat u zegt, eigenlijk, misschien moeten we wel accepteren... dat er soms fouten worden gemaakt? Is dat in feite uw eindconclusie of zou u dat verder willen uitzoeken? Ja, de, we, dit is een verkennend uh, onderzoek waarbij wij nu dus voor het eerst... zal ik maar zeggen, die andere kant van al die inspanningen zien. En eigenlijk zouden wij willen uitzoeken... en wij hebben daar ook een aantal suggesties voor gedaan... Uh, of het niet op een effectievere wijze op andere plekken in de strafrechtketen... Uh, kunt, kunt controleren uh, uh, of er niet uh, sprake is van tunnelvisie of een van die andere procesfouten, valkuilen waar ze ook instappen. En de vraag is of voor ons is of wij niet de politie meer, nou dat heet dan met een duur, word, professionele ruimte moeten geven om die gewoon hun ding te laten doen. Uh -huh. uh, met met ik zeg, ook minder structuur, minder allerlei uh, checks, op dubbel, uh, checks op checks, ja. zodat ze meer boeven kunnen vangen, uh, uh, kunnen opsporen... en dan is het voor de rest, aan, uh, die, die controlevraag moet ergens anders worden gesteld. Oké, okay. nou, dat is interessant. Daar hoor ik graag uh, later meer over. Meneer Helsloot. dank voor nu. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Katrien Schaatman, zit weer naast me. Goedemorgen. Goedemorgen. De agent die op het station in Den Haag een jongen van 17 doodschoot, is met de dood bedreigd. De Telegraaf schrijft dat hij al meerdere dreigementen binnen heeft gekregen. Iemand heeft bijvoorbeeld op de tegels van het pron geschreven: The cop will die. De Telegraaf meldt dat de Rijksrecherche alle intimidaties meeneemt in het onderzoek. Het HD concludeert dat premier Rutte een groot risico heeft genomen door opnieuw een verkiezingsbelofte te breken. De krant doelt daarmee natuurlijk op het extra geld dat naar Griekenland gaat, zo'n 70 miljoen euro per jaar. Het frame is nu dat Rutte onbetrouwbaar is, zegt een politiek stratege. Ja, aan de andere kant zou het ook kunnen dat de kiezers dit al hadden verwacht zegt een politieke loog. Als Rutte aan mensen kan uitleggen... dat Nederland zonder hem nog veel geld kwijt zou zijn... dan gaan mensen het uh, niet heel erg aanrekenen, denkt hij. Bij hardloopevenementen zijn de afgelopen jaren meerdere lopers overleden. Dit jaar waren dat er drie, schrijft Metro. De krant stelt dat lichtgewicht AED's levens zouden kunnen redden. Ja, kleine apparaatjes wegen zo'n 490 gram. Een hardloper zou zo'n AED zelf bij zich kunnen dragen tijdens het rennen. Volgens Metro kan dit helpen omdat de meeste reanimatieapparatuur, ook tijdens grote evenementen, vaak toch nog een kilometer verderop hangt. Nieuwe zorgverzekering waarbij het eigen risico kan worden afgekocht... leidt tot verbazing onder verzekeringsexperts, dat schrijft het Financiële Dagblad. De online verzekering van ASR is vooral bedoeld voor mensen met een chronische ziekte... die van tevoren al weten dat ze hoge kosten gaan maken. Het FD sprak een hoogleraar sociale ziektekostenverzekering, die het een heel riskante strategie noemt. De prikkel om spaarzaam om te gaan met zorg zou verdwijnen namelijk. Verzekeraar ASR wuift die bezwaren weg en zegt dat het allemaal niet zo vaart zal lopen. Onderzoekers hebben ontdekt dat de blauwe vinvis niet zo log is als hij lijkt. De zeezoogdieren doen aan een soort aqua aquarobics om <lacht> hun prooi te vangen, schrijft de BBC op de website. Nou, ben benieuwd hoe ziet dat eruit. De blauwe vinvis draait rondjes en wiebelt met zijn staartvin, zijn kontje, om op die manier snel onder een grote groep plankton en kril te komen. Daarna rolt het dier weer verder om bij de volgende lading voedsel te komen. Volgens de BBC is het bijzonder dat de blauwe vinvis dit kan, omdat het eigenlijk een enorm groot dier is. Niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen... wordt weergezocht naar het woord van het jaar. Daar zijn heel andere woorden favoriet, schrijft de VRT op haar website. Ja, zo is er bijvoorbeeld de frietchinees, Oftewel een Aziatische uitbater van een typisch Belgische fritskar. Uh, over de Sinterklaasregering. Als een regering gevormd wordt op 6 december. Maar stemmen kan ook op de beste nieuwe Vlaamse kinderwoorden. Hey, caruiters. vijf voor de Zijn. Ja. Chilixen. Eilis. Kingsize. Chips. Ja. Ja. Ja. Juist, karbitters bestond ik. Verder niet zo heel veel. Nou ja, stemmen op het nieuwe mooie nieuwe Vlaamse of Nederlandse woord. Kan nog een paar weken. Oké, okay. tot zover overzicht. Ja, zo is dat. Dankjewel. Katrien Straatman. Zo dadelijk na het journaal van 8 uh, uur Bulletin. Praten wij verder over uh, het ziekenhuis. Het uh, medisch spectrum Twente. MST in Enschede. En uh, ja, wat dat tot nu toe geconstateerd is. Ook uit eigen onderzoek dat daar patiënten. Uh, waarschijnlijk onnodig geopereerd zijn. Er kon nog verder onderzoek, zo liet de Raad van Bestuur vanochtend bij ons weten. Maar daar zijn nog wel wat vragen over te stellen. En de strafzaak begint vandaag hè, tegen de neuroloog Janssen Stuur. Blijf luisteren. Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie.